Vorige maand werd dictator Bashir na 30 jaar afgezet door het leger. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS heeft voor vandaag honderden vluchten geschrapt. De piloten leggen voor de derde dag op rij het werk neer. Ze kunnen het niet eens worden met de directie over salaris en werkschema's. De staking gaat voor onbepaalde tijd door. Voor vandaag zijn bijna 600 vluchten geannuleerd.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 Music onder leiding van Andrew Manze of Manze, maar ook. dus of Ancient Music. Dat is dus een gezelschap wat zich met oude muziek bezig houdt. Nou, oud is het. Georg, Georg Friedrich Hendel.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 van het eerste uur. We nemen u mee naar het NOS Journaal en zijn zo weer bij u terug. Tot straks.